9 uur. moet met het NOS-journaal. De Syrische oppositie noemt het een positieve impuls voor de vredesbesprekingen dat Rusland zijn troepen grotendeels wil terugtrekken uit Syrië. Volgens een oppositiewoordvoerder bij de vredesbesprekingen in Geneve, kan de Russische terugtrekking een nieuw drukmiddel zijn op het regime van president Assad. Rusland zegt dat militaire interventie in Syrië zijn doel grotendeels heeft bereikt: een fundamentele ommezwaai in de strijd tegen terrorisme.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 Volgens de Turkse premier Davutoglu zit de Koerdische beweging PKK vrijwel zeker achter de bomaanslag in Ankara gisteravond. De premier hield zich eerder op de vlakte over de daders, maar zegt nu dat hij serieuze aanwijzingen heeft dat de PKK erachter zit. Er zijn inmiddels elf verdachten opgepakt voor de bomaanslag, waarbij zeker 37 mensen om het leven kwamen. Een tot nu toe onbekend vergat op de bodem van de Finse Golf is hoogstwaarschijnlijk een 18e eeuw schip uit Medemblik... De Noord-Hollandse gemeente zegt dat het vrijwel zeker gaat om het oorlogsschip Huis de Warmelo uit 1708. Het fragat werd tien jaar geleden al door de Vinnen gevonden. Toen een medemblikse historicus vorig jaar een oude zeekaart terugvond... bleek dat het gevonden schip zeer waarschijnlijk uit Nederland komt. Deze zomer moet een duikteam het fragat definitief identificeren. Het weer vanavond neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vannacht wordt het nevelig en lokaal kan ook mist ontstaan.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 Ja, een hele goede avond, al te samen. zou ik zeggen. Het is maandag, de tijd 21 uur en 3 minuten. Dus de hoogste tijd voor CFM Cinema. Een programma met heel veel film, muziek en nog veel meer. En uw gast hier, zoals gebruikelijk, Auko Beuving. Ja, en wat gaan we doen? Het eerste uur natuurlijk de hit van de maand en een paar reclame muziekjes. Ik heb veel tv-tunes eerste uur, de film Where the Wild Things Are en natuurlijk western muziek. muziek is natuurlijk Kalexico. Mooie muziek. Uh, eens even kijken. De hit van de Maan, zei ik. En dat is Bad Heart deze keer. Met Joe Bonemassa. I'll, I'll take care of you nou Dat klinkt fantastisch. Uh, Vorig jaar heb ik een live optreden gedaan. Nu doe ik gewoon het cd'tje. And love. Bed, Hart en Joe Bonemazza. Heeft het iets met film te maken? Nee, helemaal niks. Maar het is de hit van de maand, dus dan mag ik altijd één nummertje draaien... wat helemaal niks met film te maken heeft. Dat moet toch kunnen. En zeker als deze mooie klanken van Bed, Hart betreft. Uh, ik weet niet of je wel eens langs een bushokje komt op dit moment. Of langs de en dan zie je die mooie reclamecampagne... die volgens mij miljoenen kost van de Belastingdienst. En uh, dit is een melodietje wat ook onder de Belastingdienst zat. Een reclamefilmpje op tv. Het is een wat ouder, maar het is een mooi nummertje. En dat is van Billinger en Marsman... Bye. Belastingdienst. Billinger en Marsman. Het nummertje Hey. Ja, klinkt toch bijzonder, hè? En nou, op die abri staat volgens mij, je mag weer aangifte doen. Dus je weet het, het mag. Het hoeft dus niet, blijkbaar. Het mag. Uh, ja, typisch melodietje. Leuk om te horen. Het is al wat ouder. Billinger en Marsman. En deze is ook wat ouder, maar dat heb je met reclamefilmpjes. Die zijn soms wat ouder, maar dit is wel een hele bekende. Die kent iedereen nog wel. Cairo Emerald. A Night Like This. En waar hoort dat bij? Bij een drankje. Martini moments. Ja, ik vind het nog een beetje te vroeg voor Martini. Ik koud bij een kopje koffie. En dat allemaal onder martini moments nou, Iedereen heeft die fijne momentjes natuurlijk En zijn we toen in de eerste film En dat is een film uh, Children of Sanchez En de muziek wordt gespeeld Door Chuck Mangione Mangione Brothers, van eigenlijk een soort uh, jazz bandje En die uh, in de vijftiger jaren uh, En ook later nog uh, Mooie muziek gemaakt hebben Children of Sanchez Komt die? De trombonespeler natuurlijk. Uh, leuke melodie, mooie melodie. Ik heb de film nooit gezien. Dit is trouwens de aftitelmuziek. Uh, de intro duurde twaalf minuten, maar hetzelfde thema zat erin verwerkt. Ja, uh, het is vandaag een prachtige dag geweest. Ik heb even in de zon gezeten vanmiddag. Het was heerlijk. Uit de wind was het genieten. Dus hier op de terrasjes in Zandvoort... zal het ook best lekker geweest zijn als je acht glas had. En dan was het goed toeven. En als ik uh, ja, dat mooie weer deed me denken aan vroeger... Vandaar uh, dat ik nu een aantal tv-tunes uh, laat horen... En dit is een hele grappige, volgens mij was dat uh, eind 60 jaar. De monkeys. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, with the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down.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 Ja, dat is echt een uitje natuurlijk. De monkeys hoe is het mogelijk? Ja, die oude tv-programma's, die deden toch al wat. Dit is ook een mooie. Dit is uh, van de CD All Time Greatest Movie Themes... van Hugo Montenegro gespeeld. En dat is het thema van I Spy. Misschien weet je het nog wel, dat was die tennisser... Robert Kulp met zijn trainer... Bill, de foute Bill Cosby, moet ik tegenwoordig zeggen. En dat was een spannende serie. Een beetje James Bond-achtige serie. mooie begin, Het thema van I Spy. Een beetje jazzy klinkt dat. De muziek van Hugo Montenegro. The theme from I Spy. En wat ook heel jazzy klinkt. Dat is een nummer uit, ook uit de tv-serie 60 jaar, 70 jaar. En dat is uit de tv-serie Batman. Met de Batmobile. En Batman die altijd zijn trouwe helper Robin heeft. En daar is de muziek van gecomponeerd door iemand die heet Neil Hefty. En dat is eigenlijk een trompetist. Een bandleider. Een eh, eh, ja eigenlijk ook een jazzman en uh, dus leuke muziek Batman misschien herkent je het nog wel Eens even kijken waar ik hem heb uh, neergezet uh, Neil Hefty. Batman een gerenommeerde bandleider met zijn eigen orkest heel veel jazzmuziek gemaakt ook dansmuziek natuurlijk heel hefty en dan gaan we nog wat draaien uit de oude doos want we zijn met tv-tunes bezig en uh, dit is ook een hele bekende een of ander uh, spelletje van de AVRO meen ik met herinneren het nummer heet Caravan en het wordt gespeeld door een jazzgitarist Wes Montgomery mooi nummer, iedereen kent het het is van het programma met raden Ja, raden maar. Wie van de drie? Dat was hem natuurlijk. Caravan uh, West Monk, uh, Montgomery. Gitarist. En dan doe ik er nog eentje. Maar dat is meer eigen tijds. Van iets wat nog op televisie is. Ik zal hem een stukje laten horen. Kijk of je het weet. Waar dit van is. De muziek is gecomponeerd door Steve Martland, een Engelsman, geboren in dag Liverpool. En ja, dit is de muziek van het tv-programma Buitenhof, iedere zondag om 12 uur. Ja, een beetje bijzonder muziek vind ik het wel. Maar ja, het doet me wel wat. Maar goed, ik ga hem niet helemaal draaien, het is best een lang nummer. Het heet in ieder geval Danceworks, Dance 2, Steve Martland. Ja, en de popliefbehebbers zeggen natuurlijk, waar blijft nou de popmuziek de eerste uur? Ja, meestal draai ik de eerste uur heel veel popmuziek. Maar ik heb deze week gekeken, er waren niet zo gek veel films waar popmuziek in zat. Toch heb ik er nog één gevonden. Een goede film met de muziek van, uh, eens even kijken van, hoe zo ze ook alweer heten? Even op het lijstje kijken. Karen O. and the Kids. En dan ga ik gewoon eerst een nummertje uitdraaien. Dan vertel ik waar welke film het is en waar die over gaat. En even kijken waar ik het heb staan. Hier heb ik hem. Deze bijzondere muziek komt uit de film Where the Wild Things Are. Een film die aanstaande dinsdag 15 maart op televisie is. Heb je hem nog nooit gezien? Dan zou ik het je zeker aanraden een keer te kijken. Hij begint om half negen, SBS 9. Het is een film van Spike Jonze. Met onder andere Max Records, Catherine Keener en de stem van James Canfoldini. Ja, misschien, al, misschien kan je het wel eens herinneren, als, toen je klein was... werd je wel eens van straf naar je kamer gestuurd. Nou, daar gaat dit verhaal ook over. Na een ruzie met zijn moeder rent de negenjarige Max weg. Klimt in een zaalbootje en belandt na een reis over de oceaan... in een land dat bevolkt wordt door metershoge monsters. Het is een filmbewerking van regisseur Johnson... en scenariër Dave Eckers van het beroemde jeugdboek... Where the Wild Things Are, van Maurice Sendak. Uh, de film is eigenlijk niet gemaakt voor de jonge doelgroep. Daarvoor is hij te subtiel en te weemoedig. Uh, uh, en, ja. en ook een beetje te heftig voor volwassenen en kinderen. Hij is goed gespeeld, prachtig vormgegeven, ontroerend en meeslepen. Kijken dus. Doe nog één nummertje. Oh ja, als je denkt, waar staat Karen O voor? Karen O staat voor de naam, eens even kijken hoe de mevrouw ook weer heet... Karen Lee Orzalek. Geboren in 22, 22 november 1978. Heeft dus samengewerkt met Spike Jones om deze soundtrack te maken. Het grappige is, er zijn twee CD's bij deze film. Eén met de muziek van Karen O... En de andere van Carter Burwell. Dat is meer de instrumentale muziek. Dat is een beetje minimalistisch. Ik heb deze keer gekozen voor Karen O. Omdat dat een beetje popmuziek is nog. Ik doe nog één nummer uit. Where the wild things are. En dat is Worry Truth. me Ongemerkt zijn we aangekomen bij het westenkwartiertje kwartiertje. En dat is natuurlijk een hele mooie opener. Raindrops keep falling on my head van B.J. Thomas. en Dat is natuurlijk gecomponeerd door Burt Beckerack. Dat herken je meteen aan dat specifieke trompetje wat erin zit. En weet je ook, als je de film hebt gezien... Buds Cassidy en de Sundance Kid... dan weet je meteen welke beelden dat zijn. Dat, is nog te, dat zijn twee charmante boeven. Uh, cowboys die uh, bankovervallen doen... En, uh, ja, en dan met dit nummer wordt gedraaid als ze uh, op een fiets zitten, dacht ik met herinneren. Zijn vriendinnetje zit voor op het stuur en Paul Newman rijdt op de fiets. Mooi nummer van B.J. Thomas, Raindrops, keep falling on my head. En dan doe ik nog een tv-serie erachteraan, eens even kijken. Daar is de muziek van gecomponeerd door Dave, er, David Ross en dat is de oude Western. Ja. Ik heb ook al de vorige keer gezegd dat ik het leuk vind om af en toe iets, iets te draaien... wat in een andere bezetting gespeeld wordt. En ik heb je verteld dat Bill Frizzle een leuke uh, jazz-idee gemaakt had... met filmmuziek uh, die hij op een jazzy manier uh, tegen, uh, ja, uh, naspeelt. Onder andere deze Once Upon a Time in the West. Bill Frizzle. En met elektrisch viool. Hoe de cd Bill Frissell, die in 2016 februari uitgekomen is. Met allemaal veel muziek. mooi verkondigd door, in deze bezetting. Uh, ja, westerse muziek is natuurlijk veelomvattend. Je hebt een beetje jazz, je hebt een beetje uh, klassiek. En dit is een hele mooie, vind ik zelf, bijvoorbeeld van James Horner, de muziek van uh, Braveheart. Komt-ie? James Horner, componist van de, de soundtrack Braveheart. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van de CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we hebben weer van alles gedraaid. Veel tv-tunes deze keer, uh, westernmuziek en uh, de film Where the Wild Things Are. En we hebben natuurlijk nog een tweede uur te gaan, gelukkig, met hele mooie muziek. Daarvan een première, The Tale of a Lake, natuurdocumentaire. Uh, Prachtige muziek van een Finse componist, echt een aanrader. Gosford Park, zie ik staan op de lijst, Cold Mountain... Kung Fu Panda 3. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Zorg dat je erbij blijft bij CFM eh, Cinema. Want na de klok van Tine zijn we terug. Ik ga er nog gewoon verder met één western eh, soundtrack: Blue, Blue Solitude, The River. Componist Manos Hadiakis. Tot de klok van Tine.